Dat is mijn huis. De mooie tent, hè? Ja, mijn huis. Alleen. Maar. Nee, ik kan niet zien. Het is helemaal donker. Buiten is licht genoeg. Wat heb je hier dan nog licht nodig? Gaspardine, ja, hier is water. Water? Natuurlijk water. Om je te wassen. Wassen? Ja, dacht je om drinken? Water drink je niet. Als je drinken wilt. hier.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 Maar vier of vijf slokken krijgt die smaak te pakken. <laughs> drink, Frits, drink. <laughs> ah, dat doet de mens goed, Kolkheim. Voortreffelijk. Dat, nee, dat, dat smaakt als... Ja, uh, champagne. Ja, Is het werkelijk champagne, hè? Beter, Frits. Veel beter. <laughs> dat broer uit de melk van rendieren, honden, teven, karabs en sabbat. Oh, oh. Rendieren en honden vormen de middelen van bestaan in die tent de een welvarend dorp. Dat is ondanks de dikke karstvuil die hier alles bedekt duidelijk te zien. Een apart soort kleine rendieren houden deze jacoeten. En hun honden zijn niet groot, maar sterk. Prachtige trekdieren. De hondenfokkerij is de trots van dorp. We een collectief, frits. Hondenfokken en rendieren teelt. <laughs> Collectief. De rendieren krijgen ze niet te zien en hondenfokken, dat kunnen ze niet in Moskou. Eh, komen de Russen dan naar jullie toe in de Kalgos? Als we daar op zullen wachten misschien wel. Maar zo'n tentendorp is heel wat anders dan een stad. Hmm. Je breekt op, maar daar is anders hoor. Je verkoopt je 700 honden. En met de beste ruien en teven, begin vind je eind verderop, opnieuw. Maar, maar je verkoopt ze toch aan de Russen? Ook. Oh. En honden brengen een goede prijs op. Verkoop ze niet zomaar... Hè?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 Aan de andere kant, Kolka verdient veel geld met zijn honden. Hij is een vermogend man. Hij heeft de roebels en de magorka, de sjecht tabak van de Russen, niet nodig. Maar misschien zou hij wel willen verraden. Alleen om bij hen in de gunst te komen. Elf dagen later is Kolka weer terug. Zo, Frits. Ben je nog altijd? Huh? Een mooie reis geweest. Prachtige heb ik gehad. Niet met de lag is het meer. Maar er waren genoeg vrachtauto's langs de weg. Anders had ik het nooit in elf dagen gehaald. Nee. Het was de moeite waard. Ze waren verrukt over mijn honden. Ze willen nog meer betalen dan verleden jaar. Hondenfokken huh? huh? alleen ze zelfs welpen te verkopen, is niks gedaan. Natuurlijk moeten ze eerst gecastreerd worden, dat weet je. Mm -hmm. Maar pas als ze de periode van de hondenziekte achter de rug hebben, dan kun je zaken doen. Dan brengen ze hun geld dubbel en dwars op. En dan willen ze paarden gaan fokken, die idioot. Paarden. Niks mee te beginnen op de wegen hier, die je zelf moet zoeken op de toendra, door het kruipelhout, door de rivieren en over de oppervlakte. Paarden. Weet je, groot. Er kan alleen de hond en altijd weer de hond. Die man die je in de steek gelaten heeft. Hoe heet die? Grigori. Misschien heette hij wel niet, Grigori. Waarschijnlijk niet, nee. Hebben jullie gejaagd? Ja, de hele winter. Jullie hebben veel geschoten, heb ik gehoord. Hoe weet je dat? Behalve wat ik jullie nog bij elkaar heb gestolen. Goud. Ja, we, we hebben met zware werken een beetje stofgoud gewassen. Maar Grigori had zelf een klomp, genegen goud, meegenomen met het strafkamp toen hij gevlucht is. Het moet een zware klomp geweest zijn. Jij zult hier niet lang meer blijven. Dat heb je al gezegd voor je op reis ging. Ze zeggen dat jij niet meer leeft. Een man die niet meer leeft is niet verwaard. Jij hebt dat reisje naar de Russen dus voor niets gemaakt, hè, Koka? Ze zeggen dat jij niet meer leeft. En je hebt ze niet zo kunnen overtuigen... dat ze je wou geven wat ze bijvoorbeeld voor een 15 span betalen, niet? Een mens is niet verwaard. Bijna nooit. Dat is geen woord voor ons bij. Je wordt bedankt. Je bent een smerige hond, Kolka. Zo moet je niet over een hond praten. Een hond is een goed dier. Hm. Voilà. Jij bent ook een goede kerel. fatsoenlijke oh. Zij... vent. Ik heb me nooit wat wijsgemaakt, nooit geloven. Wat ik van jou weet, dat weten de Russen ook en al heel lang. De Grigori, of hoe hij dan ook heet, heeft het ze verteld. Wat? Zij... daar hoef je nou niet zo meteen van te schrikken. Jij mag Grigori dankbaar zijn. Dat hij alles afgenomen heeft en je toen aan de wolven overliep. Stomme kerel moet dat geweest zijn. Geweest? Ja, toen ze van hem wisten wat ze weten wou, hebben ze hem doodgeschoten. Hm? Hart stom moet hij geweest zijn. Loopt uit een strafkamp weg, meldt zich bij de Russen en zegt hier een Ik Ja, maar hij een papier dat minstens zoveel was als het pas. Het, het was ondertekend door kamerad Lederer. Datzelfde papier heeft hem nou net zijn kop gekost. Ja. Er bestaat geen kameraad Lederer ja, maar... meer. Die staat op het ogenblik zelf goud te wassen in het strafkamp. Ja, dat... Wie zich op een dode man beroept, speelt zelf met de dood. Zeg in Siberië nooit te veel. En als je niks beters te zeggen hebt, zeg dan de waarheid. Ik ben naar zong geweest, aan de kust. Daar heb ik gehoord dat je dood bent. Ja, ik heb gehoord dat ik Toen wist ik dat je mij de waarheid verteld hebt. Waarom zou ik toen tegen de Russen gezegd hebben... dat is niet waar, die man leeft en ik heb hem. Waarom? Maar je hebt wel die bedoeling gehad. Je bent erheen gegaan om mij aan te geven, hè? Zo onverstandig geweest zijn als ik die Russen verteld had... dat ik je gevonden had. Want ze hebben Grigori al doodgeschoten... omdat hij jou en nog een paar anderen vermoord had. Daarom heb ik het ze niet verteld. Wanneer denk je weg te gaan? We Liever vandaag dan morgen. Laten we dat je morgen. Je moet niet spullen hebben. Als je mij daarvoor nou je munitie in ruil geeft... ...geweer krijg je toch niet meer te pakken. Patronen alleen heb je niks. Maar als ze je ermee grijpen, dan ga je er al. Ja, dat begrijp ik, ja. Ze zouden als te dood zijn dat zo'n weggelopen krijgsgevangene... ...zo'n Horena Plenny in zijn eentje de revolutie in Siberië... ...zo gaan ontketenen met al die patronen. Ha. <laughs> en wij die rommel... Je krijgt er een vorstelijke uitrusting voor terug. Had je gedacht dat je het goedkoper krijgt? Ja, je kleren zijn niks bewaard. Je krijgt een hemd van rendierveld. En laarzen, net zoals ik. Potokkie. Zo'n hemd ook je zwint warm en zomer zit het zo luchtig als je het maar kan. De zomer komt dan nou niet dan. En op de potokkie loopt het minstens twee jaar. Leer om je benen niet zo zacht als een lamsvelk. Denk eraan dat je een goede voorraad palimennie meeneemt. neemt. Mm. kan je alle dagen eten. Palimennie is gezond. Palimennie smaakt lekker. Met een klein stukje heb je voor een hele dag genoeg. Als de vrouw alles klaar hebben, geef ik even trek. Kan je goed lopen, Frits? Moet je mij vragen. Ik geloof al jaren. Je hoort nog jaren moeten lopen. Mm. Maar het is niet goed dat de man alleen loopt. Wordt de kans dat hij dan opeens helemaal niet meer loopt. Jij moet een hond hebben. Een hond waarschuwt je als een gevaar dreigt. Die hond daar, die krijg je van mij. En je doet hem niet eerder weg dan dat je thuis bent. Ja. Dankjewel, Kalka. Uh, nog één ding. Uh, wat moet ik doen als ik mensen tegenkom? Goed en verder gaan. Uh, Siberië is wantrouwend. Siberië is een land dat je nog altijd niet kent. Siberië is wantrouwend, ja. Maar Siberië is ook barmhartig. Je moet er alleen uitzien als een arme duivel. Slaap eerst maar eens vijftig nachten in de tundra op het mos en onder de bomen in de bergen. Dan ben je weer net zoals je toen was toen ik je vond. Zo is het goed. Als iemand je vraagt waar je naartoe gaat en zijn gezicht bevalt je niet... dan vertel je hem welke kant of je op wilt. Hij zal je vragen wie je bent en wat je doet. Dan zeg je dat je een dwangarbeider bent en dat je hier of daarheen moet om te uh, werken. Uh, en hoe een beroerd gezicht die man dan ook heeft... Mm -hmm. hij zal alleen maar medelijden met je hebben als hij je nakijkt. Oh, ja. Er bestaat geen land dat zo barmhartig is als Siberië. Mm -hmm. Maar zeg nooit dat je een vrij man bent. Als je dat doet, zul je niet lang meer vrij zijn. Siberië is wantrouwend. Dat weet ik. Jij weet niks. Hm. Uh, heb je misschien nog een nieuwe steen voor mijn tompeldoos? Mijn poeska? Dat weet je tenminste. Dat je een poeska moet hebben om vuur te maken. En een haak om te vissen. Hm. En een paar strikken om af en toe een stukje vlees te hebben. Ja. En als je hier aan de mensen vertelt dat je een gevangene bent... Hm. Dan geven ze je brood om bij je vis op te eten. Ah. Je zult veel mensen ontmoeten, want langs de zijwegen kom je niet naar huis. Alleen langs de hoofdwegen, hè? En een man die alleen reist, hoor je duizend wegst ver lopen. Siberië heeft grote oren. Maar vooral kan zijn angst voor de mensen niet overwinnen. En de hele zomerdeur trekt hier een grote boog om alle bewoonde streken heen. Nu is dat niet zo erg in de zomer, als zich nergens bijzondere moeilijkheden voordoen. De voorraad is voor weken voldoende, en de hond vult het aan door af en toe met een stuk wild aan te komen. Dat schijnt hij van Koka geleerd te hebben. Het is een goede hond. Overdag waarschuwt hij prompt als hij terugkomt van zijn speur en strooptochten en als hij iets gezien heeft wat van het gewone afwijkt en hem dus niet in orde lijkt. Door dicht kreupelhout en langs onbegaanbare bergheldingen... waar vooral op het punt staat het moedeloos op te geven... vindt hij een weg. En feilloos wijst hij de plaats aan... waar zijn baas een rivier kan oversteken. Snachts druk hij zijn natte neus tegen de wang van de slapende man. Hé, hey, word eens wakker! Er is iets in de buurt dat me niet bevalt. Wat? wat is dat, Willem? Dieren of mensen? Waar? Die kant komt het hier naartoe. Zo, zo, dan is het dus vlakbij. Het gaat weer verder. Maar zelden ontdekt vooral wat het eigenlijk geweest is. Als het mensen zijn, Ik de hond in zijn houding... ...ondanks alle waakzaamheid iets om kamerminnachtens ...of het nauwelijks een moeite waard is... Moet hij zoiets werkelijk serieus nemen? Op dieren reageert hij heel anders, veller, gespannener. Forel heeft zich allang een hazenslaap aangewend. Bij de minste waarschuwing is hij onmiddellijk klaarwakker. En van de hond heeft hij geleerd... na zo'n nachtelijke steunis dadelijk weer in te slapen. De hond kruipt warm tegen hem aan... legt zijn kop met zorg op zijn voorpoten en slaapt. En Forel slaapt ook meteen weer in... Hij heeft zijn rust nodig. Als het straks dag is, heeft hij weer een vermoeiende tocht voor de boel. Langs eindloze hellingen naar beneden en weer naar boven. Dikwijls moet ze dagenlang zoeken naar een doorwaardbare plaats in een rivier. Wat is er, Willem? Wat heb je nou? Mensen? Domme hond, had je me nou niet eerder kunnen waarschuwen. Wat zeg je? Niet zo gevaarlijk. Oh kan wel eens een kalgos zijn. Heb we al meer gezien, hè? Daar heb je gelijk in. Kijk eens, Willem. Koeien. Echte koeien echt gras. Dat is mijn al die tijd dat ik door Siberië trek nog nooit overkomen. En daar, aardappelen. Een hele achter met aardappelen. En ik zou me heel erg moeten vergissen... ...als dat daar gins geen groentebedden zijn. Twee dingen moeten we goed in de gaten houden, Willem. Die brug opzij van het dorp over die rivier... ...en die lange loods. Daar moet het magazijn wezen... Dat de voorraad Peljemeni al na een paar weken is uitgeput, is eigenlijk de schuld van Kolka. Hij heeft vooral een hond meegegeven, en honden moeten ook eten. Daardoor werd vooral gedwongen de bewoonde wereld op te zoeken, hoe bang hij ook is voor de mensen in Siberië. Want waar mensen wonen, daar is ook iets eetbaars te vinden. Al zijn het dan maar pootaardappelen, die al een flink eind boven de grond staan. Ze zullen wel foos zijn en zoetig smaken, maar het zijn in ieder geval aardappelen. Eindelijk weer aardappelen. Dat gaat zo niet langer, Willem. S'nachts aardappelen gappen, overdag gepofte aardappelen eten, hè? maar niet meer verder gaan, omdat er hier tenminste aardappelen te krijgen zijn. Willem, we moeten het erop wagen. In die scheur daar, in die loods, is vast en zeker wel wat anders te vinden: brood en spek en, en boter bijvoorbeeld. De hele zaak zit natuurlijk achter slot en grendel. Die honden? Onzin, die blaffen zomaar een beetje, omdat honden het plezierig vinden om te blaffen. Hm? Kun jij een beetje mee amuseren? En dan ga ik eens in die tijd in die schuur kijken. Hier hebben we meel. En waar meel is, daar moet ook brood zijn. Eens even hiernaast kijken. <tok> I, dat ontbreekt er nou nog maar net aan. Licht. Lantaarnen. De heren schijnen hun schatten goed te bewaken. Als je me nou. Die partijgenoot is er ook op uit. Net als ik. En hij schijnt hier goed de weg te weten ook. Stop! Wat moet dat daar, lelijke dief die je bent? Genade Godgoedin. Erbarme, heer. Zo, blikjes boter. Vis, kaas, brood, magorka en spek. Je hebt een hele kruid in zwinkel bij elkaar gestolen, zie ik, hè? Ja, Korspoedin. Hmm, kijk, kijk. Werk je hier in de kalgos? Alleen zomers, heer. S winters zijn we bij de weg aanleggen. Nou, net wat ik dacht. Je bent de veroordeelde, als er wat niks? Zo is het, Korspoedin. Ik heb het nu nog niet nodig. Wat ik gestolen heb, bedoel ik. Dat was voor Van de Winter. We zitten hier met z'n veertigen... Boven, bij de tractors. Allemaal strafieke. Mm. Swinters is het slecht. Ja. Ja, het, het was nogal rumoerig vannacht en de, de honden maakten veel lawaai. Daarom dacht ik dat ik het wel kon proberen. Dat daar is een, een vreemde hond, niet hè, Mijn hond. Swinters leiden jullie dus honger, hè? Nou, halla. Neem je rommeltje maar mee. Ja, ik heb ja. voor deze keer niets gezien. Ja, ja. Maar dan ook wegwezen, begrijpen? Aan uw spraak te horen bent u geen Rus, heer. Dat gaat je geen bliksem, om. Ja, ik ken dat. Buitenlandse communisten die hier in de leer zijn... en nog beroerder behandeld worden dan we zelf. Hebt u er nog niet genoeg van, Tovaris? Ik Zal maar net doen of ik niets gehoord heb. God zegen u voor uw goedheid, Gospodin. Vandaag bent u nog de revisor. U, u moet de anderen controleren. Maar morgen bent u misschien blij als u zelf wat te pakken kan krijgen. Ik hoop dat u dan ook iemand treft die het begrijpt. Kom mee, Willem. Dat is tenminste de moeite waard geweest. Hier, zeg ik. Nou, denk al braaf zijn, hoor. Anders deel je niet mee. En kijk eens, Willem Spek. Spek, Spek met zwoord, ouwe jongen. Maar eerst moeten we zien hoe we hier over die brug komen. Brug en Willem zijn nog belangrijker dan Spek. Als we veiliger en wel aan de overkant zijn, dan kunnen we verder zien... In de buurt van het dorp bij Willem van de Kolgoze moet je oppassen. Bij de drie avonturiers met wie hij de winter heeft doorgebracht, heeft Forel een heleboel geleerd. Hij kent de sporen die de mensen achterlaten. Hij weet op welke hoogte hij moet blijven om geen ongewenste ontmoetingen te riskeren. Maar hij weet niet hoe hij door een moeras moet trekken als het gedooid heeft. Dat is niet zo eenvoudig. Niet iedereen weet hoe hij skis moet maken om over de drassere Toendra verder te kunnen komen. En dan zijn er de rivieren... die na de zware zomerregen... soms vijf of zes keer zo breed zijn als anders. Daar is alleen overheen te komen... op plaatsen waar mensen zijn. Want waar mensen zijn... daar zijn ook bruggen... of soms een pond. Angst voor de mensen? Dat betekent voor een vluchteling angst... als zijn leven ervan afhangt. Hoe moet hij aan eten komen... als hij zich niet in de bewoonde wereld waagt... om te nemen wat hij nodig heeft... om niet te verhongeren? Wie de loop van de rivieren volgt komt na een korte of langere tijd altijd weer bij de mensen terecht... die bij de bruggen wonen en die eten hebben. Maar anders wordt het als vooral denkt dat hij alleen is... en onverwachts toch op mensen stuit. Dat is gevaarlijk. Hé, hey, hallo daar. Willem, wat doe je me nou aan? Hey, Waarom heb je me niet gewaarschuwd? Hé, hey, waar moet dat heen? <laughs> jij bent ook niet nieuwsgierig, vadertje. Man, hoe ben jij hier terechtgekomen? Zo kom je nergens. Heel eenvoudig, ik. Ik ben verplaatst. Dat is wel anders. Waar wil je naartoe? Siberië is een land dat je nog altijd niet kent. Siberië is wantrouwend, maar Siberië is ook barmhartig. Je moet er alleen uitzien als een arme duivel. En als iemand je vraagt waar je naartoe gaat en zijn gezicht bijvoorbeeld je niet, dan vertel je welke kant van je wil. Naar Chita. Chita? Chita? Dat is ver, heel ver. Maar misschien zou je met een trein kunnen gaan. Ja, duidelijk. Met de trein? Hoe wou je er anders komen? Uh, uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja, je hebt gelijk. Dat is zo, ja. Mooi je gestuurd? Je bent en wat je doet. Nou, zeg je hem dat je een dwangarbeider bent. En dat je of daar je moet op de wijk. Ja, uh, yeah. uh, uh, als je dan met alle geweld wil weten... acht jouw dwangarbeid. Hmm. Die zitten er nou op en ik moet mijn gaan melden bij de districtchef van, van de staatsveiligheid. De, de MWD. Helemaal vrij laten ze je natuurlijk nooit meer... Uh, dat weet je. Ja, daarom moet ik naar Chita. Want anders spreekt het toch vanzelf dat je met de trein gaat. Alsjeblieft, hier is je eten en de thee komt aan. Goeie boel hier. Uh, jullie werken hier dus allemaal in het bos. Geen strafdiek. Geen sprake van, ik ben hier altijd. Natsand, ik opzichter. De mensen hebben hier allemaal contract voor twee jaar. Uh, Goede regeling. Je kunt hier praktisch niks uitgeven. Als je twee jaar om zijn, dan kom je met een aardig centje thuis. Thuis? Hm. Het kan natuurlijk ook dat ze je contract met twee jaar verlengen. Dat gebeurt nog alles. Waar heb jij geweest, Piotr Jakobowitsch? Uh, aan de autoweg, weg. Oh, is best om uit te houden. Je bent geen Rus, hè? Um, nee. Balk. Kun je die in je spraak horen? Ja, in de strafkampen heb je ze van alle nationaliteiten bij elkaar. En nou de zaak, Piotr. Over vijf of zes dagen krijgen we de kameraad controleur hier om het werk te inspecteren. Hij heeft altijd mensen nodig om als treinbewaker met de houttransporten mee te rijden. Zo zou jij gemakkelijk naar Chita kunnen komen, met de trein. Met de trein. Vooral heeft er niet het flauwste idee van waar hij ergens is. Hij weet alleen dat de Trans-Siberische spoorweg nog minstens een paar duizend kilometer verderop moet liggen. Maar als die mensen hier net zo over de trein praten als thuis in Europa, waar je tien minuten het station gaat... ...dan moet er hier in de buurt... ...nog een andere lijn zijn. Een lijn waarvan haar niets wist... ...toen hij voor Vorels vlucht... ...van Kadeschnef... ...die kaart heeft getekend. Er moet hier een enorme plaats ...en zelfs een zagerij in de buurt zijn. Vooral slaagt er niet in... ...het allemaal precies te weten te komen... ...maar het lijkt hem het beste te maken... ...dat hij wegkomt... ...voordat de kameraadcontroleur komt. De kameraadcontroleur schijnt namelijk... ...niet precies een plezierig mens te zijn... Maar vooral wachten lang, of liever, de controleur komt te vlug. Jullie weten hier niemand mag opnemen. Wie is die man? We hebben niemand opgenomen. Dat is een ontslagen gevangene. Hij moet zich in Chita bij de MWD melden. En daar wordt hij natuurlijk meteen weer naar een andere kant gestuurd. En daarom dachten we dat het beter was hem zo gauw mogelijk naar Chita te krijgen... Hij zal bij de treinbewakers ingedeeld kunnen worden. Ja, ja. Jullie dachten, hè? Ik weet wel dat we niet zijn om te denken, maar om te werken, kameraadcontroleur. En als u wilt dat we hem daaruit gewoon... Er sprekers iets gevraagd wordt. De papieren. Piotr Jakubovic. Hoe uh, was jouw naam ook weer? Piotr uh, Jakubovic Lemengen. Geen hey Rus. Balt. Hm. Je had in die acht jaar de maanarbeid wel eens behoorlijk Russisch kunnen leren. Hm. Papieren. Ja, yes, we hebben papieren per post naar Chita gestuurd. Om zeker te zijn dat ik er ook heen zou gaan. Zonder pas kan ik nergens anders naartoe. Hm. De goede methode voor zo'n jij. Trotskist zeker? Nee, nee. Mijn dertig in Riga gearresteerd. Dat is waar, je bent bald. Net zo erg als Trotskist. Je vertrekt met de eerste in de naar Chita. Morgen opladen. Omdat het lot en de kameraadcontroleur zo willen... krijgt Clemens Verralto het toezicht over twaalf met houtgeladen wagons. Zijn spoorkaartje wordt uitgeschreven op de naam Piotr Jakobowitsch Lemengin. Hij krijgt een plaats hoog in een remmershuisje op een van de wagons... en als de trein stopt moet hij de koppelingen van zijn twaalf wagons controleren... en erop letten dat geen asociale elementen de gelegenheid te baat nemen... om voor eigen gebruik aan de staatbehorend hout van de stapels naar beneden te gooien. Houdt van eerste klas kwaliteit, dat ergens anders niet gemakkelijk zo goedkoop te krijgen is. Cita, we gaan naar Cita, Cita, Cita. En dan naar Olandura, Nuda. Cita, Cita, we gaan naar Cita, Willem. Cita. Dat ken ik. Hebben ze ons nog eens een keer uitgeladen. Dat moet in januari zijn ze verder geweest zijn. En dan nou hebben we 51. Willem. Eén ding moeten goed onthouden. In Chita houden wij ons dom. Hm? Wij hoeven er niet op te rekenen dat de knapen van de NVD net zulke goede sukkels zijn als die spoorwegmallen. De lanceerders op de stations hebben er wel wat op te zeggen... dat jij als hond in het remmershuisje meerijdt. Maar slot van rekening heb je niet te klagen. Hm? Ze hebben overal prachtig voor je gezorgd. Hé ja, Willem. Ik wou wil ook wel dat ik een hond was. Ze zijn allemaal goed voor je. Nou ja, ik heb er ook weer mijn voordeel van. Dan moeten ze tegen mij als jouw baas op zijn minst behoorlijk zijn... Jij gaat met me mee Willem. Jij blijft bij me. De hele weg tot we thuis zijn. Daar zullen de kinderen met je spelen. Thuis. Hè? Of geloof jij soms niet wel aan dat we ook nog thuis komen. Ah, maar daar ben je ook wel een hond voor je. Zou hier ergens zijn. Waar gaan we eigenlijk heen? een ja, waar ligt Ulan Komt dat nou eerst of is het voorbij Chita? Ik weet het niet meer. Ik weet niets meer. Oela daar naar Tsita komt. Dat is het verder naar het westen en dan... En dan gaan we daarheen... En dan laten we de MVD in Chita stikken. Hela, wat doe jij daar? Daarboven. We maken Robert ons hout voor Oela Zo. Heb je daar een hond voor nodig? Ja, er wordt onderweg veel gestolen, hè? Wat is dat hier voor een uh, reusachtig station? Ja, je kom je mij nog een beetje naar Maling. ja, natuurlijk. Uh, ben meer er nou eerder hier geweest? Jawel. Eén keer. Nou, jij ziet er ook fijn uit, vader. Wat is dat voor een jas die je er aan hebt? Nou, het oerwoud is geen kanteur. Kom ook maar eens bij ons werken. En dan drie weken achter elkaar op zo'n trein, hè? Gaat je niet in je koude kleren zitten? Hé, eh? die te stikken zo warm... Ja. Ja? Die hond van jou op dorst. Wacht even, ik zal een bakje water voor hem halen. Ja, ja, natuurlijk, de hond. Hé, hey, wanneer gaat de trein verder? Over vier uur. Kun je er nooit zeker van zijn hoor. Misschien wordt het wel vanavond. Dan heb jij in ieder geval maar daarboven. Want anders heb je kans dat de trein zonder jou wegrijdt. Ja. <laughs> Dan zit je hier in Chita, krijg je alleen maar last. Ja, ja. Dat zou niet zo best wezen hè? Maar... Als de MWD een Fenton pikie er zo uitziet als jij, nou dan weten we het wel. <laughs> Zoveel van wij zo mee zijn. Ik blijf hier hoor. een aardig hond. Yeah. Kan... Uh, wat ik zeg wel, uh, ik ben hier niet zo bekend je. Hebt, waar ligt Oeland Oeda eigenlijk? Oh, daar die kant op. Ongeveer 14 uur rijden. Uh, naar het westen. Hmm? Ja. Met het wist, hè? Jullie sturen die twaalf, meteen weer terug. Ik denk er niet aan het hout te nemen. Maar het is ons toegewezen, kameraad, directeur. Als je het heel erg vergist, gaat het om mij hout. Dat moet wel in Ola Noeder geweest zijn. Maar wat is dat vluggegaan? Zijn die uurtjes geslapen, hebben. Om die omstandigheden zijn we er wel van te moeten nemen. Bovendien, het is best hout. Het is van uitstekende kwaliteit. Wij zeker de vracht betalen. Dan wat kosten kun je vanaf aan. Dacht je dat ik zin had dat voor mijn rekening te nemen? Kan ik straks op het matje komen? Omdat het bedrijf die economisch genoeg werkt. Maken we een proces van wanen moet het commissariaat maar nou, uitzoeken wie de verantwoordelijke maakt. Het commissariaat. De kaffers zitten toch zeker zelf bij het commissariaat. Wees ...willen ons 1.600 kilometer vast laten betalen voor hout... ...dat we vlak in de buurt net zoveel kunnen krijgen als we maar hebben willen. Was u toch op, camera directeur Iedereen kan het voor. Wat doen. kan mij dat schelen? Belachelijk, zeg ik. En dan wij natuurlijk ons hout 1.600 kilometer weg naar Chabarov sturen, hè. <laughs> Stuivertje, vrouw De spoorwegen overbelasten. Het wordt tijd dat ze die saboteurs eindelijk eens bij hun sladden nemen. Wat moet die vet hè? Natuurlijk een verzekering. Die kan meerijden, hè? Nou, dat zal de treinbewaker wel zijn. de treinbewaker, alweer zo'n idioot uitvinding. Hij wordt onderweg anders nogal wat gestolen, kameraad. Uh, voor mijn percelen is het hele boel leeg. Maar nee, moet er eentje op zijn luie achter te mee rijden, hè? Kom naar beneden, kerel! Of ben je er ook al gevoerd voor? Zijn we dan al in uh, Cheetah, ja, kameraden? Cheetah? <lacht> met zulke knursten daar in de rimpel hoef je over de stomiteiten... van het commissariaat met de bosbouw niet meer te verwonderen. <lacht> Moet je eens kijken. De suffers hebben de geleider, want die heeft op Cheetah... ...en die rijdt door naar Oudan -Ouda. <lacht> Deze, de schrijvers, zijn van de nieuwe wetenschappen... ...waar ze daar gisteren niet aan toe zijn. <lacht> Oh, fijn. Nou ja, laten we dat hout dan toch maar lossen, nou we het eenmaal hier hebben. En ja. jij ja, ja, daar, ja. treinbewaker? Lekker maar uit, kom mee! Ha. Zoiets moet je laten bekijken, dat is een pracht van een bosjesman. Een pracht van een bosjesman. Alleen al door de rendierkleren. Iets dergelijks hebben ze in Oedan nog nooit gezien. Zeker niet in de uiterst moderne carrosseriefabriek waar Forel terecht is gekomen toen hij zijn twaalf wagons hout op de emplacementen van het enorme bedrijf liet rangeren. Forel begrijpt de situatie en speelt mee. Hij gedraagt zich prompt als de lummel die ze denken dat hij is. Een achterlijke sukkel die met open mond de sociale voorziening van het bedrijf bekijkt en alles met zich laat doen. Hij neemt een uitvoerig bad met veel zeep en schuim. Zijn haar wordt geknipt en hij wordt geschoren. Hij kreeg een stel gloednieuw ondergoed. En als hij er zich niet met hand en tand tegen verzet had... hadden ze zijn hemd van rendierhuid dat stijf staat van vuil in de kachel gestopt. Kwaals onnozel, laat hij met zich zollen. Nee, nee, nee, nee, van het hemd blijven jullie af, hè? Dat doe je minstens een jaar mee. Die prullen van jullie dat kun je nog zes nou, maanden weggooien. Nou, het weg nou, nou maar, ouwe bosjesman? We zullen het nog wel zien, hoor. Kom, onder de douche. Van zeep hebben jullie daar in de wildernis zeker nog nooit gehoord. Eh, alsjeblieft niet met dat spuitwater. Kom, kom, maak toch niet zo'n spektakel. Nee, nee, je zal er heus niet dood van gaan hoor, als je een kwartiertje onder de douche staat. En je veld blijft echt zitten, daar sta ik voor in. Man, man, wat zie je eruit? Het is alsof je tien jaar dwangarbeid hebt opgeknapt. Geen tien, acht. Hm? Oh, zie je wel, als ik het niet gedacht had. Hm? Acht zware jaren kan maar uit. Maar nou ben ik weer vrij man. Uh, moet me alleen nog even in Chita melden. Hm? Bij de staatsveiligheid, de WD. Ja, voor de administratie zie je. Ah. Dan krijg ik weer een pas en ik ga doen wat ik wil. Een broer, de tijd maar op. Goudwasserij, bij de wegaanleg aanleg en in het bos. Bomen rooien. Heel hard werken. Uh, ja. ja, jammer dat het hier Ulanuda is en niet Chita. Duurt het natuurlijk weer een hele tijd langer, hè, voor ik mijn pas krijg. Ja, maar ik geloof jullie niet. Hmm? Jullie houden me over de gek. Ik ben hier al lang in Chita. En jullie zeggen dat het Ulanuda is. Ja, je bent toch al in Chita geweest? De trein is er toch langsgekomen? Ja. ja, maar dan moet ik weer terug. Ik wil naar de MVD in Chita. Ja, ja, ja alles goed en wel, maar nou ga je eerst mee onder de meest. Kom. Gelukkig is er ook in Ulan Ouda een MVD. En die geeft me een spoorkaartje terug naar Chita. Maar vooral kan er met veel overtuiging de simpele ziel hebben uitgehangen. Zo gemakkelijk als hij het zich heeft voorgesteld. Gaat het toch niet? Twee MWD-mannen brengen hem weg... om ervoor te zorgen dat hij niet weer in de verkeerde trein stapt. In de wachtkamer van het station krijgt hij eerst een kom soep... en aandachtig bestudeert hij de grote kaart van Siberië die er aan de wand hangt. Het wordt hem duidelijk dat hij om aan de grens te komen straks in ieder geval weer naar Oelen-Oeda terug moet. Dan gaan ze naar de trein. De NWD-mannen, vooral, en Willem. De hond is keurig ontvlooid en getrimd... want in de uiterst moderne carrosseriefabriek houden ze van uierde en netheid. Het heeft vooral heel wat moeite gekost zijn hond bij zich te mogen houden. Maar tenslotte heeft Willem toch ook zijn komsoep gekregen... Ja, die trein gaat regelrecht naar Chica. En je hoeft nergens over te stappen. Ja, weet je zeker dat ik niet ergens anders terecht kom? Ach, onmogelijk. Ja, moet je niet zeggen. Het is verschrikkelijk ingewikkeld met die treinen. Ik voel me niks op mijn gemak als ik alleen moet reizen. Ja, dat zeker. We zullen je in vervolgens een kindermeisje meegeven. Ja. Als ik nou maar niet weer verkeerd ga. Natuurlijk gaat hij weer verkeerd. Twee dagen later is hij opnieuw in Oelanoedag. De grote kunst is nu uit het station te komen. De normale uitgang is te gevaarlijk, hij heeft geen kaartje. De enige manier is er aan te stellen als een dronken man. Zwaaiend en wachelend schakelt hij over het emplacement. De hond heeft hij aan het touw. En Willem gedraagt zich als een geroutineerd geleider die zo zijn ervaring heeft met een baas die gewend is te veel wodka te drinken. Slap op de benen komt Vooral in botsing met een stationsbeambte. Hij kijkt niet op of om, maar schelt er lustig op los. De stem klinkt hees en dreigend. Als jij soms mijn chondra. Je ribbe kastel, vadertje. Heb je het maar voor het zeggen? Ik oh? hey, ben niet bang. Jullie zei bang. De correcteur in de trein was bang. Het was op geraien ook. Weg was hij. Jij? Jij bent ook bang. Iedereen is bang. Iedereen is bang. En vooral zelf. Dankzij van allemaal. Hij brengt het er goed af. Maar als hij eenmaal buiten het station is, is hij op van de zenuwen. Hij trilt over zijn hele lichaam en heeft moeite zijn stem in bedwang te houden als hij met het hart in zijn schoen voorbijgangen aanspreekt om de weg naar Yacta te vragen. In oktober is het twee jaar geleden dat hij gevlucht is. Als het hem lukt op de autoweg naar Carcita te komen, ligt de grens vlak voor hem. De autoweg. De auto weg naar de grens, naar buiten Mongolië. Want de voet redt hij niet meer. Hij is aan het eind van zijn krachten. De spanning van die grens zo vlakbij is bijna niet te dragen. Het is nu nog maar een kwestie van een paar dagen. Binnen die paar dagen kan alles achter de rug zijn. Maar misschien ook niet. En dan... Dan is hij nog verder van huis dan twee jaar terug aan de Oostkaap. Naar Kjakta? Naar Kjakta? Stap maar in. Je hond toch. Oh, dank u wel. Vooruit Willem. Zo. Rusten zijn goede mensen. Allee klaar om te helpen. Ik ben geen rust. Ik ben een Chinees. De Chinees die toch de van Kjakta ontmoet... neemt vooral mee. Hij rijdt snel en zeker... en haalt uit zijn motor wat eruit te halen is... Maar de Chinees schijnt, behalve van autorijden... ook nog van andere dingen verstand te hebben. We zijn nu vlak bij Kjakta. U hebt prachtig gereden. Dat kan wel, maar nu is het toch beter dat je uitstapt. Oh, ja, natuurlijk, als u dat liever wilt. Vriendelijk, bedankt voor uw liefst. Zo, Willem, hem, kom maar. Heen. Zo. Goeie reis verder. Waar ik heen ga, daar kun jij niet komen. Haha, boordje Dat was een wonderlijke manier om van iemand afscheid te nemen. Nog nooit gehoord. Het leek wel of hij als een soort spot bedoelde. Maar de loop van de gebeurtenissen de spot nog heel wat boezaierder met vooruit dan de grens in de Chinees. De grens met buiten Mongolië, dwars over de onherbergzame hoogvlakte is nooit nauwkeurig getrokken. En op de plaats waar Forel de denkbeeldige lijn wil overschrijden... die twee werelden en twee wereldbeschouwingen van elkaar scheidt... loopt ze hoekig en willekeurig door het woeste landschap. Op een avond besluit Forel te wagen. Als jij zo bront, Willem, dan is er iets niet in orde... Het gelijk, oude jongen. Trigonometrische figuren zien er anders uit. Hé, hey, die wachttoren zijn niet onmend. Geen zeldwachten. Het lijkt net of je zomaar over de brug kunt wandelen. Ah, maar zo is het niet, kun je begrijpen. Daar heb jij met je hondenverstand zo geen weet van, Willem. Maar ze hebben ons redelijk te pakken. Ja, daar komen we niet doorheen. Als je goed kijkt, dan dan zie je dat ze tussen de twee torens overal paaltjes hebben neergezet. Zie je al? Keurig netjes. Even ver van elkaar. Dat doen ze niet zomaar voor de grap, weet je. Er zit een draad tussen gespannen. Elektrisch geladen draad in. En om dat te weten te komen... ben ik dan in twee jaar van Kaap Deshnev naar de grens van Mongolië gelopen. Het enige wat een verstandig man nou nog kan doen is... dat je op de draad inloopt en dan meteen dood is... Maar ik ben geen verstandig, man. Ik ben een gek, hebben ze in Hula Nuda gezegd. Je kunt die trouwens ook nog op een andere manier kerperen. Van honger. Of van dorst. Alleen maar rots, steen. Groeit geen sprietje gras. Geen druppel water. Water. Wat moet ik met water? Ik heb geen water meer nodig. Maar het is niet zo makkelijk om van dorst om te komen. Want maar een klein eindje terug van de grens... niet verder dan twee dagen lopen... daar is groen, vruchtbaar land. Daar is ook water. Water in overvloed. Je kunt er je helemaal in laten vallen. Je kunt er je dikke, opgezwollen voeten in koelen. En je kunt drinken. Al doe maar drinken. zodat je niet meer weet dat durst is. En je er weer aan begint te denken dat je honger hebt. En dan zoek je naar iets... om die honger te stillen. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. De schapen die hier in grote kudde weiden... worden goed bewaakt... En als vooral s'nachts een dorp binnendringt dat er goed onderhouden en welvarend uitziet, dan is de buik van mager. In de hele kolgoze vindt hij alleen maar een paar kalebassen, Niets voor de hond. In rijke streek is voor de armen nooit iets te halen. Als de armen niet willen verhongeren, moeten ze in een grote boog om de huizen van de rijken heen trekken. Nee, nee, nee, Willem. Bruggen zijn voor ons uitgesloten. Zo hoeven we die te proberen. Misschien is er hier in de buurt trouwens niet eens een brug. Hm? Zo. En als er wel een is, wordt die bewaakt. We zullen moeten zwemmen. Nee, Willem, nee, nee, nee. Dat vlot is niet voor jou. <laughs> ja. Het was wel moeilijk genoeg het voor elkaar te krijgen met al die kleine takjes. Zo. Zo. Daar gaan alleen mijn kleren op. En mijn zak. ...met wat er nog van mijn armzalige spullen over is. Trouwens, Willem, jij kunt toch best zwemmen? Hm? Iedere hond kan zwemmen. Maar ik? Ja, ik moet eerst nog zien... ...of ik die tweehonderd meter wel haal. Zo. Oh, God. Ja, kom dan, Willem. Hierheen. Ja, zo. Nou oh. oh, niet zo vlug, Willem Zo, langzamer, langzamer Ja, ja, ja, ja wist allemaal niet bang, Dat gaat best Zo. Wat is dat? Hallo, Die nee, wil hem hier blijven Het is een boot Echte vaderboot, de kanjer van de boot Het is wel lachelijk op zo'n riviertje Zo, er kan niet veel gebeuren die hebben ons natuurlijk al lang gezien. Alleen oppassen dat de slot niet omkiepert in die deining. Rustig, Willem, rustig. de houden. er is niets aan de hand. Ze wijken al uit. Bedankt! Ahoy! Je hebt in je bovenkamer geslagen. Bedankt voor het uitwijken. Pas op, je krijgt een glans staal Monsanto, gek te wachten over de rivier te stemmen. Nou, meer raken we het soms gaan mee die meteen naar de kelder gaan. Gaan Kan het water niet houden? Ja, als je maar moet, hè. Je hebt de lading hout aan boord. voor. is wat naar beneden. Oh, kijk, klares zijn een hoop. Vijfde verwarmen, stomme dieren. straks betreend, zie je nog. Wacht even, hier komt de plant. Bedankt. Nou, het beste verder. Goede Goeie reis. Waar moet je heen? Naar het beste. Weet ik niet. Naar, naar het beste. Het beste. Een mooie streek. Een machtig mooie streek. Bos, overal bos. Aldoor dichter en ontoegankelijker bos. Onberoerde natuur. Kwetterende vogels. En boven de kruinen van de bomen. De blauwe lucht. De man en de hond banen zich moeizaam een pad door het bos. Waarvoor er nog nooit iemand een stap gezet heeft. Volgens het kompas moeten ze al lang over de grens zijn. En vooral houdt zich aan het kompas. Maar Willem de Hond... Weet wel beter. Ja, ja, ja, maar Willem, wat is er? Wachttorens. Eén, twee, drie wachttorens. Voor hij is onvoorzichtig geweest. Hij is gewend geraakt aan de eenzaamheid van de eindeloze verlaten wildernis. En volkomen verrast staat hij plotseling aan de rand van het bos. Met op nog geen vijftig meter de eerste wachttoren van de grenssoldaten. De schildwacht staat met zijn gezicht naar de andere kant. Terug, een paar stappen terug, tussen de bomen. Kan hij ons niet zien als hij zich omdraait? Nee, de schildpad gaat dan links. En op hetzelfde moment draait hij zich om. De opzichter remmen die kleren van vooral zijn tegen de achtergrond van de bomen van het bos duidelijk zichtbaar. Maar de soldaat schijnt door hem heen te kijken. Ziet hij dan ook de hond niet? Die nerveus snuift en met gespitste oren overeind is gaan zitten. Stil, dat hem stil... Als je nog één keer de weg nou, stil nou. Dan moet je die te Wat voorel nog altijd niet ziet, weet de hond lang. De schildkracht op de turen is helemaal niet belangrijk. Maar er is de andere soldaat. Vooral ziet hem niet. Hij ziet niet hoe de man tussen de draadversperring duur naar de turen komt. Waarschijnlijk om zijn kameraad af te lossen. Hij heeft een hond bij zich. Nee. Gaat hè? ziet nog juist toe de soldaat die de wacht komt aflossen... ...zich over de twee neergeschoten honden heen buigt. Een ogenblik later is hij in het donkere bos verdwenen. Willem is dood. De bloedhond van de grenspost is ook dood. In het bos... ...lopen niet zomaar honden in hun eentje rond. Dat weten de Russen net zo goed als vooral. Ze hebben natuurlijk onmiddellijk begrepen... ...dat er iemand moet zijn die bij die hond hoort. Een man die over de grens zal vluchten. Ze zullen zo gewoon mogelijk... ...een andere hond laten komen over een kwartier. Hoogstens over een uur. Zo'n hond komt met het grootste gemak door het kruipelhout. Komt in vijf minuten net zo ver als ik in een uur. Heb je zo ingehaald. En als we weten dat er iemand in het bos is... ...heb je alle kans dat de Russen het niet bij één hond laten... ...maar nog meer op zijn spoor zetten. Twee of drie...